...aan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zojuist is de zomertijd ingegaan. Tijd in de VS, drie weken geleden al in. Het idee is dat de zomertijd energie bespaart, maar het onderzoek blijkt dat het effect.